Ik wist wel dat jij door die selectie van commissaris zou komen. Ja, gelukkig heb ik ook een positieve evaluatie gekregen. Stop is toch normaal, Roma? Ja, ik mocht het formulier zelf invullen. <laughs> dat is fraude. Hé, hey, wat erin stond is woord voor woord waar, hè? Want het is ondertekend. Is directeur, in. dames? Sorry. Ja, directeur. Oké, okay, we komen, ja. Ik kom, ja. Uh, de lokale, er is een stoffelijk overschot gevonden langs de kasteeldreven in Gaasbeek. Ja, ga al maar. Dat moet eerst ringen naar de flipper. Oké. Okay. Ja? Ik Kom maar, uh, ga zitten. Dank u. Ik neem vanaf morgen een paar weken vakantie. Ik moet dus een beetje delegeren. Ja? Ah, wel. Maar well, well, is het toch, hè? Wel, ik stel een taakverdeling voor. Witsen neemt voor mij waar in de onderzoeken die hij leidt en jij krijgt mijn bevoegdheden in uw zaken. Jij hebt ook een brevet van commissaris, dus. Ja. Ja, dank u, directeur. Dank u. Allee, prettige vakantie, hè. Dank u wel. Eh, Van Deun, mm -hmm. geen stommiteiten, hè. <laughs> Dat is eerder iets voldamms, directeur. Arom, hè, directeur. Aarom, hè. Vertel het eens, Rudy. Wat leggen we vandaag tussen ons een boterham? Uh, een paar mannen van de gemeentediensten waren zwerfvuil aan het ruimen... en, uh, en ginders hè, Tegen die afsluiting van het kasteeldomein... hebben ze een hoofd gevonden. Ja. Een plastic zak. Alleen een hoofd? Mhm. Mm Allee, dat wordt weer maanden zoeken naar de rest. We hebben soms geen beter nieuws? Ah, uh, een van de mensen van het technisch team kent het slachtoffer. Het zou gaan om Gaston Steins, 63 jaar. Hij is directeur-generaal bij Binnenlandse Zaken, maar uh, hij is nu met ziekteverlof. Naar schijnt heeft hij een serieus drankprobleem. Hij is getrouwd met Virginie Welles, gepensioneerde lerares Frans. En ze woont in Eelingen. Voilà. Ah, de jongens. Ja, niet kijken, want het is deze keer echt niet goed gedaan. Hoe bedoel je? Wel, uh, hoe het hoofd van de romp gescheiden werd. Bloedergeval geval, met, met een kettingzaag, denk ik. Ja. Wij kunnen dat tegen, hein, Veronique, als echte professionals. Oh, als je erom kunt lachen, is het beter. Dus het gaat hier om een persoon van het mannelijk geslacht. Tijdstip van overlijden gisterenavond rond half tien. Meer kan ik voorlopig niet zeggen. Dat hoofd is dus van Gaston Steins? Zeer waarschijnlijk, maar we zullen pas echt zekerheid hebben als de identificatieprocedure is afgerond. Maar ja, dat gaat niet zonder de ontbrekende stukken. Bon, oh, Rudy, vraag aan de lokale korpsen van Halle, Sint-Pietersleeuw en Pajottenland dat ze de hele streek uitkomen. Mm -hmm en vraag dat ze het onderhoudspersoneel van de gemeentes uh, verzoeken om mee te helpen. Oké, okay, Rome. Uh, zeg, moeten we dat eerst? Niet aan de flipper vragen, hey, Nee, Rudy, de komende twee weken ben ik de flipper, hè? Huh? Enfin, ik vervang hem, hè? Kom aan, actie, chop chop! Zag veronique. Dag. Go go go. Rome, niet precies aan de speed. Dat is hier pas naar verlaten, ook, zeg. Hier twee huizen en nog een paar op een honderd meter afstand. Mm -hmm. Mevrouw Virginie Stijns-Wellens. Uh, ja. Commissaris At Interim van Deun van de federale gerechtelijke politie, mevrouw. En dit is mijn collega inspecteur Dams. Mevrouw. Uh, Goedemiddag. Er is toch niks ergens gebeurd. Mogen we even binnenkomen, mevrouw? Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Volg me. Dat is Hilke. Ze helpt mij bij het huishouden. Hallo. Dag. Uh, schat, laat ons even alleen. Hm? Oké. Okay. Uh, wilt u iets drinken? Nee, dank u wel, mevrouw. Mevrouw Steins, wij vrezen dat uw man iets ergs overkomen is. Gaston, maar... Oh nee, dat is niet mogelijk. Wat is er gebeurd? Ja, naar alle waarschijnlijkheid werd uw man teruggevonden vlak bij het kasteeldomein van Gaasbeek. Ja, eigenlijk is het uh, een deel van het stoffelijk overschot, mevrouw. We hebben enkel het hoofd tot nog toe teruggevonden. Ik ga stoppen, Rustig, rustig kan, mevrouw, dat rustig. Niet, nee, uh, dat is niet uh, waar, ga stoppen! Zal we niet de te terugkomen? Ja, bel een dokter, en niemand was slachtoffer. Mevrouw, mevrouw, no, no, no, no, no. We moeten straks absoluut met die ene overbuur spreken. Mm -hmm. Wilfried Verdussen, 55 jaar. Woont er naar het schijnt moederziel alleen. Hij zoekt een paar contacten in de kennissenkring van mevrouw Steins. Mijn niet onderladen hè Romain? Mevrouw mm -hmm. Deun, ja? Ja. Ja, dat is goed. Er is een romp gevonden aan de Brabantse baan in sint laurijns Sorry. Had ik het niet gedacht. Ah, dag jongens. Ah, uh, dokter Maas, je en ik? Ja, een romp in een plastieke zak. Het wordt eentonig, hè. Ah, oh, als te blieft, zeg. Is dat van Gaston Steins? Ja, dat is mogelijk. Enfin, de wonde aan de hals is in ieder geval dezelfde. Met een kettingzaag oh, om niet goed van te worden. Maar mag ik nog een beetje geduld vragen... tot ik de weefselstalen van hoofd en romp heb vergeleken? Oké, okay, maar laat ons zo snel mogelijk de kleren van meneer hier bezorgen. Als mevrouw Steins die herkent, weten we toch al iets, hè? Romain... Uw bevelend toontje staat mij niet aan. Laat er niet op, Veronique. Eh, als commissaris, allee, tijdelijk toch. Wel, commissaris Van Deun. Wilt u er dan voor zorgen dat ik zo snel mogelijk over de benen van het slachtoffer kan beschikken? Precies niemand thuis. Het is dus waarschijnlijk op zijn werk. Wacht, ik bel het gemeentebestuur even. Bij welke firma werkt hij, zegt hij? Bij Terijn en Zuen. Dat is een groothandel in medicijnen. Hij zet bestellingen klaar en zo. Het is, naar het schijnt, een hele stipte. Meneer Verdussen, van Deun en Dams van de federale gerechtelijke politie. Kunnen wij bij u eventjes spreken? Nee. Nee, nu niet. Ik heb geen tijd. Ik heb absoluut geen tijd. Ja, tijd maken, hè, vriend. Ja, meneer Verdussen, wij onderzoeken het verdachte overlijden van meneer Gaston Steins. Meneer Steins? Ja. Overleden? Is erg. Wat is erg? U woont uh, recht tegenover het huis van Steins? Ja, na mijn legerdienst ben ik alleen gevallen. Mijn moeder is overleden, maar ik heb altijd mijn plannen getrokken. Ik had direct werk. Hier in dit bedrijf? Ja, 35 jaar al. Ik heb niet veel gestudeerd, maar ik ben heel stipt. En ordelijk. En ik ken mijn Frans. Nee. En ik ben puzzelkampioen van Brabant. En ik kan goed plannen. Ik word zot als de dingen niet verlopen zoals ze gepland zijn. Ja, ja, meneer Verdussen, ter zake. Ja. Heeft u maandagavond niets speciaals gemerkt bij Stijns? Nee. Nee, ik heb niks gezien. Ik heb tv gekeken tot negen uur stipt. Dan ben ik gaan slapen. Ik moest deze week om zes uur ochtends beginnen. Ik werk in een proefstelsel. Uh, de familie Stijns, meneer Verdussen, kennen u die goed? Ja, redelijk goed. Brave mensen. Beschaafd. Vooral mevrouw Stijns, elegant. Altijd verzorgd, goed gekleed. En mooi. Nog altijd. Uh, komen er daar veel mensen over de vloer? Nee, de laatste tijd weinig. Ja, alleen de kuisvrouw. Afijn, dat is een jong meisje. Elke de Winter, geloof ik. Ja? Elke de Winter? Ja. Uh, inspecteur Dams van de Federale Gerechtelijke Politie. En dit is mijn collega, uh, commissaris van de. Maar uh, zeg maar, Rudy en Romain. Mogen wij even binnenkomen, juffrouw? Tuurlijk, kom maar. Zijn die ouders niet thuis? Nee, mijn pa hangt ergens rond en mijn ma is naar haar werk. Gelukkig maar, hier thuis maken ze toch alleen maar ruzie. Maar voor wat is het eigenlijk? Wel, wij onderzoeken het verdacht overlijden van Gaston Steins. Is Gaston dood? Mm -hmm. oh, nee? Ja, jij werkte bij het echtpaar Steins, hè? <laughs> ja? Oké, we begrijpen dat je onder de indruk zit, maar... Uh... Dat is het niet... Gaston en Virginie zijn bijna een tweede papa en mama voor mij. Ze zijn lief voor mij. Ik ging haar wel poetsen, maar dat was omdat ik moest van thuis. Omdat je niet wilde studeren? Nee, meneer. Omdat ik niet mocht studeren. Mijn vader werd een paar jaar geleden werkloos. Het enige dat hij nog kan is rondlubbelen. Gaan kaarten, gaan vissen. En mijn moeder werkte in de fabriek. Hij was alleen s middags en s avonds zo. Maar s ochtends was hij een heel nagename mens. Hij wilde absoluut dat ik ging doorleren. Hij zou mijn studies betalen, zei hij. Ik was het ook van plan. Volontair zou ik met informatica beginnen. Maar ja, nu... Heelke, heb jij de laatste tijd soms iets gemerkt tussen Gaston en Virginie? Wrijvingen hm? bijvoorbeeld. Met een alcoholist leven, dat is niet gemakkelijk, hè? Die hadden nooit ruzie. Virginie verdroeg dat gewoon. Ze liet hem doen. Een maandagavond rond half tien? Niet speciaals gemerkt. Dan was ik niet bij de stands. Waar was u dan wel? Op café in De Linde in Pepingen. Mijn vriendinnen. Ah, moment. Ja, Van deun. Ah, mevrouw Steins. Ja, goed, we komen langs. Ja. Heren. Mevrouw Steins. Voelt u zich al wat beter? Niet echt. U moet uw plicht doen. Hè? Ja, eh... Uh... Maandagavond, mevrouw, omstreeks half tien. Hebt u toen iets verdachts gehoord of gezien? Nee, inspecteur. Ik was toen nog niet thuis. En wat was u dan? In Anderlecht. Ik geef daar als vrijwilligster in een avondschool Franse les aan migranten. Hmm. Ik heb uh, pas om half tien uitgetekend. Ja, ik ben pas om tien uur thuisgekomen. En uw man was er niet? Nee. Mevrouw Steins, uh, we weten dat u sterk geëngageerd was in het culturele leven in de streek. Hè? Maar... Uh kennissen van u zeggen dat dat allemaal zo'n twee jaar geleden stopte. Klopt dat? Meneer Dams, ik heb maar twee woorden als antwoord. Vernedering, schaamt. U weet intussen dat mijn man een zwaar alcoholist is. Ja. Maar dat is niet alles, hè. Gaston weigerd, weigerde zich te laten behandelen. En bovendien hij had hij een dronk. Als hij zwaar beschonken was, he, dan begon hij altijd zo te schelden, te roepen... en te tieren en te brullen. Was hij gewelddadig? Nee, nee niet tegen mij. Nee. Ja, hij heeft wel eens een paar keer klappen uitgedeeld, maar niet dikwijls. maar hij heeft mij wel honderd keer in verlegenheid gebracht. Ja. Ja, twee jaar geleden he, waren er twee incidenten na elkaar. Op een keer begon hij tijdens een toneelvoorstelling in het cultureel centrum... het vonden luidkeels te schelden... De politie heeft hem dan hardhandig buiten gezet. Niet lang daarna bestond hij het om op restaurant in Halle... met stoel en al om te vallen. Ja, en de politie heeft hem dan een nacht in de cel gezet. Ik heb me dan volledig uit het verenigingsleven teruggetrokken. En winkelen, ja, dat doe ik nu in Nino of in Gelukkig, gelukkig wonen wij in Nelingen, zo afgelegen. Dat helpt natuurlijk ook. Dus uh, als ik het goed heb, komt hier niemand behalve Hulke? Die zal het moeilijk krijgen, die schat... Is die eigenlijk al op de hoogte? Jazeker, ja. Mevrouw, uh, is het ooit bij u opgekomen om uw man te vermoorden? Nee, inspecteur. Daarvoor zag ik hem te graag. En nog steeds. Oh, ik, ik hoop dat ik dat ooit te boven kom. Eh, mevrouw, er is nog één ding. Uw overbuur Wilfried Verdussen, hoe goed kende u hem? <lacht> Heel oppervlakkig. Hij is dus een brave jongen, maar een beetje raar. En een gluurder ook. Oei. Ja, als jonge man is, stond hij ooit eens naast mij in de tuin terwijl ik aan het zonnebaden was. En gaston heeft hem dan buiten gezet. Later hebben wij eigenlijk nooit meer contact met hem gehad. Wanneer, wanneer krijg ik nu mijn man te zien? Wel, uh, liefst niet voor het dat overschot volledig is, mevrouw. Maar komt u alstublieft zo snel mogelijk zijn kleren identificeren. Dat zal ons vooruit helpen. Enfin, de armen en de benen hebben we eindelijk ook. Nu kan Veronique een volledige autopsie uitvoeren. Bon, wat hebben we? Tjoh. Twee keer niks, hè? Mevrouw Steins heeft eventueel een motief, maar sterke alibi. Laat de flikken van Anderlecht nog eens haar tijdsgebruik in de avondschool checken. Dat ze de leerlingen ondervragen, dan zijn we zeker. Mm, Oké. Okay. Ja, en dan is er voor tussen? Motief? Geen, geen. Of is het feit dat hij meer dan dertig jaar geleden door Gaston eens buiten werd gegooid een motief? Dat is bijna onmogelijk, hè. Ja. Ah, dag mevrouw. Ah, mevrouw Stijns. Deze kleren zijn die van uw man? Ja. O, ja. Ja, ja ik, ik herken alles. Dat is zijn maat, dat, dat merk. Dat is van Gaston, ja. Ik. Dag jongens. Oh, ik ben bekaf, pardon. Ja, voor wat ja. te doen? Kunnen we nog spreken? Uh, ik ga proberen, maar het zal wel gaan. Nee, luister. Uh, deze persoon is inderdaad Gaston Steins. Hij werd zo te zien herhaaldelijk geschopt en is overleden door een trap in een mildstreek. Maar uh, hij heeft ook trauma's ter hoogte van de dijbenen vooraan. En hij is ook nog op zijn achterhoofd gevallen, want hij heeft een hersenschudding. Ja. En wat betekent dat volgens u? Wacht, snotneus. Op zijn broek zat Roet van de uitlaat van een auto. Ja, en? Wel, volgens mij zou het volgende kunnen gebeurd zijn. Hij werd aangereden door een wagen in achteruit. Hij is gevallen, liep een hersenschudding op... en pas daarna werd hij getrapt. Inspecteur Dams. Ah ja, goedendag. 8 uur 50, is dat zeker? Mevrouw Steins, waarom hebt u gelogen omtrent het uur van vertrek op schoolmandagavond? Ik heb niet gelogen. Oh nee? Alle leerlingen uit uw klas verklaren dat u om tien voor negen bent gestopt. U kon dus gemakkelijk om half tien terug zijn. Hè? Wat betekent al die onzin? Ik heb mijn man niet vermoord, Jans, dat is wat u gedenkt. Mevrouw Steins, op de broek van uw man werden sporen van uitlaatgassen gevonden. Mogen wij uw auto onderzoeken? En een kijkje nemen in het huis? Nee, dat mag u niet. Goed. Dan keren wij straks terug met een huiszoekingsbevel. We nemen ook uw vinger afdrukken. U blijft ter beschikking. Rudy, blijft hier en superviseer de huiszoeking. Ik ga naar de onderzoeksrechter. Maar, okay. maar, dat kunt u niet doen. Nee, dat kunnen wij dus wel aan mevrouw. Ja, dus de route op de broek van Steins komt uit de uitlaat van de auto van zijn vrouw. Ja, oké. Okay. Merci, hè. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voor mij, uh, Gisteravond tijdens de huishoeking bij Madame Steins is nog tegen de tanden naar boven gekomen. Hè? Ah, wat allemaal? Ah, wel, we hebben veel vingerafdrukken gevonden. Van eh, Virginie natuurlijk, van Gaston en dan nog een paar. Waarschijnlijk van heel het poetsmeisje en van een onbekende. Laat dat checken -in, in de database. Nog meer? Ja. In de computer van Virginie Steins heb ik nog een tiental vreemde boodschappen gevonden. Eerst, eh, eh, dat is net zo'n zoekerkeer naar zo'n advertentieblad. maar... In het Frans dan, hè? cherche personne pour Marie, 0478 88 En dan eronder: Je hebt uw man willen vermoorden. Ik stuur u naar de gevangenis. W. cherche personne pour tuer mon mari, dat is het. Amai, jij kent dat? Wie is die W? Oui? Ja, dat zal ik moeten natrekken, hè. Zeg, en probeer dat gsm-nummer Die 0478... 0478... Voila. voilà. Belt hem. Virginie Steins Mevrouw Stijns, het ziet er niet goed uit voor u. Waarom? Waarom? Eén, u had een motief... ...want u kon het leven met Gaston die stevig drinkt niet meer aan. Twee, het roet op de broek van Gaston komt uit de uitlaat van uw auto. En drie, u plaatste een zoekertje in een advertentieblad om uw man te laten vermoorden. In de Zut in Brussel, ja. Dat was in een vlag van wanhoop. <laughs> ik, ik kon niet meer, meneer Van Deun. Ik, ik heb dat zoekertje naar de Zut gemaild op een avond toen ik er helemaal onderdoor zat. Ik zou mijn man nooit laten vermoorden... Trouwens, er heeft nooit iemand op gereageerd. Ah, nee? En wie is die e-mailer dan in uw computer? Die u wel tien keer de tekst van het zoekertje heeft doorgestuurd? Weefreeds Verdussen. Pardon? Ja, onze overbuur. Die man die komt hier al meer dan twintig jaar binnen. Op een dag heb ik smorgens voor ik vertrok... mijn huisleutel laten vallen op de oprit. Ik had dat niet gemerkt, jouw. en ik vertrok naar mijn werk. Maar Verdussen, die had dat gezien. En hij is bij ons naar binnen gegaan. Hij heeft een dagje de sleutel van de kelderdeur die op de tuin uitziet geleend. En dan heeft hij die laten namaken. En de huissleutel die heeft hij netjes terug op de oprit gelegd. Mevrouw, dat gelooft u toch zelf niet, zeg? Maar heeft het mij zelf verteld? Die, die, die man die is zwaar die gestoord, hè? Afgelopen dinsdag hè, is hij mij komen opzoeken. Opeens stond hij in mijn slaapkamer. Ja, maar dat is hakelig, hoor, meneer Van Deun. En hij kent heel onze geschiedenis... Die is al jaren bij ons binnengekomen. Dat is echt waar. Ja, waarom ging je dan niet naar de politie? Hij chanteerde mij. In mijn computer vond hij de mail naar de zuid. Hij maakte er een print van en dreide er mee naar de politie te gaan. Ik, ik heb ik betaald. 5000 euro. Uw verhaal lijkt mij onwaarschijnlijk, mevrouw. Ik geloof u niet, hè. En ik arresteer u op verdenking van de moord op uw echtgenoot Gaston Steins. Maar dat da, da kunt u niet doen. Nee, nee, maar... Komaan, het is nog wel dringend. Hè? Ja? Hilke uh, Winters het poetsmeisje wil ons dringend spreken. Zij weet wie Gaston Steins vermoord heeft, zegt ze. Het is Verdussen, de overbuur van de Steins, die heeft het gedaan. Ik kwam maandagavond met mijn fiets terug van het café. Ik was bijna aan het huis. Rustig, rustig, Hilke, rustig. Vertel het ons heel rustig, hè? Oké, okay, oké. Okay. Gaston lag op de oprit. Verdussen stond bij mij en gaf hem, gaf hem een stamp in de buik. En gaston probeerde er nog recht te komen, maar ik kreeg nog een stamp. Bella. Dat is omdat je mij 35 jaar geleden buiten hebt gesmeten. Omdat ik in de tuin is met je vrouw in bikini aan het was. was. Je loes. Nee. En dat is omdat je twee jaar geleden mijn kippen hebt doodgeschoten. in al je zattigheid. En dat is nee. wat, wat doe jij hier? Dus, uh, luister. Ik heb niks gezien. We gaat eraan. En ik zal hem vinden. Maar waarom hebt u ons niet eerder gewaarschuwd? Ik was bang. Hij is mij bij Stijns nog twee keer komen opzoeken. Als ik er alleen aan het werk was. Hij zou mij vermoorden als ik iets loste. Hij zei ook dat hij Gaston over de straat had gesleurd... nadat hij hem dood had gestampt. Naar zijn loods. Daar heeft hij hem stukjes gezagd. Rudy. Vraag de lokale om bewaking. En binnen de vijf minuten. Oké. Okay. Hilke, jij komt hieronder geen beding buiten tot we verdussen vast hebben. We wachten nog even tot de bewaking is. Ja, dames hier. Van de federalen. Uh, kunnen gij zo rap mogelijk een agent posteren bij de winter? Hallebaan 23 in Eelingen. Ik neem de voordeur. Jij gaat langs achter. Ja, oké. Okay. Rudy, we gaan naar binnen. Je is dus geen kat, hè? Bel zijn werk. Dans? Rudy, die zoon staat hier aan onze voordeur. Hilke? Wie? Verdussen. Dat, binnen blijven en blijf aan de lijn. Verdussen staat aan de voordeur van Hilke. Toch, toch. Hilke, er staat op een agent voor uw deur. Waar is die? Verdussen heeft hem neergeslagen. Waar zijn gij nu? Ik ben slaapkamer. Blijf daar, we zijn er bijna. Dan schrappen, godverdomme. Ja. Waar is die Verdussen nu? Ha, hij is binnen de voordeur, staat open. Ik ga naar binnen, maar voorzichtig, hè? Ja, ik blijf hier. Onze collega ligt te bloeden. Wat is hier gebeurd? Help sta van Hij is dood. Ik heb geschoten met pistool van mijn vader. Rudy. Hij ging mij vermoorden en dan heb ik geschoten. Hij komt, dus niks, dus niks. Hij moest wel. Mevrouw Steins. Ik kan u zeggen dat u niet langer verdacht wordt van de moord op uw man. Dat is een vergissing, inspecteur. Ik heb hem wel vermoord. Wat zegt u? Toen ik maandagavond thuis kwam, zette ik de wagen op de oprit. En ik stapte uit om de garagepoort te openen. En toen kwam Gaston lallet en stond dronken aangelopen. En dus ik ben zo kwaad geworden, razend. En boedend, na vijftien jaar ellende. Nu heb ik er een top van, hè, zatlap. U heeft uw man niet vermoord, mevrouw. Hij is bezweken aan een schop in de mildstreek. Verdussen heeft dat gedaan. Oh, oh gelukkig. Ja, want echt, ik M wilde hem... Maar ik moet u wel aanhouden voor poging tot doodslag, want dat heeft u net bekend. Patrol. U heeft dan keer twee pintjes op mijn kosten goed getapt. Zeg van mij, hoe voelt dat zo nu een twee weken commissaris spelen, hè? Dat voelt heel goed, die heel goed. Zou je dat dicht willen doen, zo'n job? job? Als de vacature komt, waarom niet? Allee, jongen. Batro, gaat er nog iets van komen?